10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guilain de Plag. Zorgverzekeraars willen in Den Haag een aantal spoedeisende hulpposten sluiten. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is daar woest over. Over Den Haag gesproken, waarom zijn ze daar eigenlijk zo dol op bushokjes? Hart het zo? Nu het NOS-journaal met Doral voor- en tegenstanders van de intensieve veehouderij... hebben gedemonstreerd in Den Bosch. Provinciale staten vergaderen vandaag in het provinciehuis... over strengere regels voor veehouders die willen uitbreiden. Boze boeren hielden met hooibalen ruim een uur... een parkeerplaats bij het provinciehuis geblokkeerd. De varkenshouders zeggen dat alleen zij de prijs betalen... voor een duurzaam stukje vlees. Behalve de varkenshouders lieten ook... Brabantse bewonersgroepen van zich horen. Zij demonstreerden tegen de overlast door de veeindustrie. Minister Plasterk gaat de komende dagen de vragen beantwoorden. Dat zei hij bij het begin van de ministerraad. Verder wilde hij inhoudelijk niets zeggen. De positie van Plasterk staat onder druk... door de kwestie van de opgevangen gesprekken. Plasterk wilde niet ingaan op zijn positie. Volgens minister Hennis is het kabinet het eens. Uitgeversconcern Sanoma heeft vorig jaar... 332 miljoen euro verlies geleden. 2012 werd nog een winst gemaakt van 149 miljoen. Economie-redacteur Jeroen Scheutijzer vertelt waar het verlies vandaan komt. Vooral uh, de dalende inkomsten he, van uh, advertenties... dat is natuurlijk een groot probleem... voor alles wat tegenwoordig print heet, kranten en tijdschriften. En uh, ja, Sanema heeft ook niet voor niks... Uh, Eind oktober een drastische reorganisatie bekendgemaakt. 1 op de drie mensen verliest daar zijn baan... en 32 tijdschrifttitels die worden verkocht. Het bedrijf heeft veel last van dalende inkomsten... door advertenties en ook een dalende omzet. Titels die worden verkocht zijn Nieuwe Revue, Panorama en Playboy. 17 titels blijven, zoals Libelle, Margriet, Linda en Donald Duck. Voor dit jaar rekent Sanoma op een verdere daling van de resultaten. Het bedrijf denkt dat de resultaten pas in 2016 weer wat beter worden. In Den Haag omgeving zijn de afgelopen weken delen van Abris en soms hele bus- en tramhokjes gestolen. Volgens de politie is de schade opgelopen tot in de tienduizenden euro's. De dieven nemen bankjes, leuningen en he hele hekwerken mee. Hokjes worden waarschijnlijk gedemonteerd... om het roestvrij staal te kunnen verkopen. Bewaakte fietsenstallingen bij treinstations worden als het aan de NS ligt gratis. De spoorwegen zijn met ProRail en gemeente in gesprek om dat mogelijk te maken. Als iemand zijn fiets in een bewaakte stalling zet is dat de eerste 24 uur gratis. Een NS-woordvoerder legt uit. Dus als je je fiets brengt, haalt, brengt, haalt, begint elke keer diezelfde 24 uur weer. De reden daarvoor is dat rondom stations er letterlijk een wildgroei aan fietsen is en wij ruim 30.000 fietsstallingplaatsen ja, uh, vrij hebben. Alleen mensen die hun fiets langer dan 24 uur stallen moeten betalen. Mogelijk beginnen binnenkort proeven in de gemeente Utrecht, Breda en Den Bosch. En op een aantal stations is het al langer mogelijk gratis de fiets te stallen. Vaak is daar wel een toegangspas voor nodig. De Amerikaanse marswagen Curiosity heeft een foto gemaakt van de aarde vanaf Mars. De foto werd een week geleden gemaakt, zo'n 80 minuten na zonsondergang op Mars. De afstand tussen de twee planeten was toen 160 miljoen kilometer. En volgens de NASA zou een mens vanaf de planeet de aarde prima kunnen zien. De aarde en de maan zouden als twee heldere sterren aan de hemel staan. Het is de eerste keer dat Curiosity een foto van de aarde maakt... sinds de onderzoekswagen in augustus 2012 landen op Mars. Het weer met uitzondering van het zuidoosten regent het. Later klaart het in het westen wat op. Het is 10 graden vanochtend. Vanmiddag wordt het nog iets koeler...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 AWB Verkeersinformatie nog altijd. Kisspaks. Ver, verkeer in het uh, Zuidoosten en Oosten moet de komende uur rekening houden met zware windstoten. De files die staan nog op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Er zijn bij Arnhem-Noord twee rijstroken dicht. Er staat een vrachtauto stil. Vanaf knopend Velpenbroek tot aan knooppunt Waterberg 3 kilometer. En daarnaast nasleep van een ongeluk op de A27 Utrecht-Preda bij knooppunt Goorkum 2 kilometer.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 Sinds deze week is het Mediaforum te horen in het tweede uur van de ochtend. Straks met Melo van Hinten, columnist en journalist, onder meer werkt zij voor de voorstand. en voor het eerst blogger en schrijver Said El -Haj. En Het gaat onder meer over een omstreden spotje in Groot-Brittannië over alvleesklierkanker. You just found out you have cancer, pancreatic cancer. I wish I had breast cancer. Veel te doen over dit spotje en straks praten we er dus over in het Mediaforum. Eerst eindelijk een reactie van Ronald Plasterk. Gisteravond glipte hij nog weg via nooduitgang, maar deze ochtend weer gesignaleerd in Den Haag. Minister Plasterk dus. En daar is ook NOS collega Marcel Bril. Marcel, heb je hem ook te spreken kunnen krijgen? Ja, samen met een aantal collega's. Hij gaat naar de ministerraad die wekelijks op vrijdag begint. Wij stonden daar te wachten, wisten niet of hij via de hoofdingang gaat. Wat iedereen normaal doet of dat hij nog een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 heeft u onder druk, meneer Plaster. Ik ga nu echt die vragen van de Kamer beantwoorden. Ik ga verder daar, niet, uh, daar niets over zeggen, anders dan dat we dat gaan doen. Zijn het terechte vragen? Dat zijn allemaal hele goede vragen en die gaan we uh, beantwoorden... en daarover dinsdag in debat in Stap de Tweede de Kamer. Ik ga er inhoudelijk helemaal niks over zeggen. Die vraag is ook gesteld en die gaan we schriftelijk eerst aan de Tweede Kamer beantwoorden. Maar denkt u dat u dinsdag een zodanig goed verhaal heeft... dat um, oppositiefracties in ieder geval tevreden zijn en dat u dus mag blijven? Uiteindelijk is het altijd aan de Kamer om te beoordelen wat ze ervan vinden. Het is aan mij om de vraag van de Kamer nu te beantwoorden. Bent u verrast door de uh, ophef van dat halve briefje dat u geschreven heeft? Ook die vraag is door de Tweede Kamer gesteld... en zit in de serie waar we antwoord op gaan geven. Had u dit aanzien kunnen komen? Ach, je weet het in de politiek nooit helemaal. Maar ik ga dat dus... Uh... Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hoe verstandig was het van u dat u eind oktober... zo ontzettend stellig bent geweest over die taps die gedaan zijn? Dat is geloof ik vraag drie in de lijst van de vragen van de Tweede Kamer. En daar zal ik ook schriftelijk antwoord op geven. Eerst aan de Tweede Kamer en dan... Um, dan mag u natuurlijk ook al die antwoorden uh, in de publiciteit krijgen. Maar had u niet kunnen voorzien dat, dat u zeg maar, die uitspraken nu, nu moet herzien? Had u dat niet kunnen voorzien eind oktober, begin november? Dat is een goede vraag. Die is ook door de Tweede Kamer gesteld. En dan past het mij toch om dat eerst aan de Tweede Kamer te antwoorden. En dan dan nu. Daar wil ik het nu ook bij laten. Is het kabinet het eens op dit moment? Want daar is ook, uh, uh, zijn ook vragen over. Het kabinet spreekt. Altijd met één mond. Dus ja. nou, dat leek er niet op, hè, afgelopen dagen. Dat is echt aan de, aan de Tweede Kamer voor elke keer dat, dat, uh, dat er een debat is. Dus, uh, dat is toch vooral aan u? U moet zorgen dat u dinsdag met een goed verhaal komt. Zo staat. dat. En ik ben dus uh, daarmee bezig, samen met collega Hennis, om die vragen te beantwoorden. Voelt u zich gesteund door het kabinet? Ja. Ronald Plasterk, veel vragen, een beetje chaos, maar we hadden natuurlijk veel vragen. Niet overal komt nu antwoord op, zoals je kon horen. Hij stond er wel redelijk ontspannen bij. Minister Hennis van Defensie, die hebben we ook even gesproken. En zij zei dat um, het kabinet het in ieder geval intern eens is met elkaar. Dat uh, hoorde je ook wel uh, Ronald Plasterk zeggen. Dus dat is natuurlijk het beeld dat ze uit willen stralen. Maar daar was de afgelopen dagen nogal wat twijfel over. Wordt hard werken in ieder geval uh, dit weekend. Zo so is het. Ja. Marcel bril. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is kwaad over de plannen van de zorgverzekeraars. Die willen de spoedeisende hulp gaan verminderen. En dat zou betekenen dat sommige eerste hulpposten bij ziekenhuizen dicht moeten. Yvonne van Rooij, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw van Rooij, u moest even wachten, wachten vanwege die Haagse, dat Haagse gedoe, maar dat kent u als geen ander, hè? Ja, dat begrijp ik dat u die <laughs> vragen wilde stellen. U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Um, uh, ja, als het dus aan de verzekeraars ligt, dan moeten we straks uh, langer rijden om bij een eerste hulppost te komen. Nou, wij vinden als vereniging van ziekenhuizen dat het uh, absoluut terecht is... dat heel complexe acute zorg, dat je die concentreert... bijvoorbeeld als het gaat om hartinfarcten... mensen die dan snel gedotterd moeten worden, dat moet je concentreren. Uh, daar zijn de ziekenhuizen ook, werken daar aan mee. Maar als het om het overgrote deel van de spoedeisende hulp gaat... bijvoorbeeld mensen die met een gebroken been of arm komen... Uh, ja, dat moet je toch dicht bij, het bij de leefomgeving van mensen kunnen aanbieden. En we hebben in de tijd ook met de minister goede uitgangspunten afgesproken. Concentreren als het echt moet, maar spreiden dicht bij de patiënt als het kan. En uh, dat vinden wij moet voor de acute zorg ook gelden. Maar die zorgverzekeraars die kijken natuurlijk naar het geld en die denken op deze manier geld te kunnen besparen. Ja, uh, en dat is ook de rol van de zorgverzekeraars. Maar ziekenhuizen uh, moeten natuurlijk ook. ...naar de doelmatigheid kijken. Het is precies daarom dat wij als vereniging van ziekenhuizen... ...het afgelopen jaar een onderzoek hebben laten doen... Uh, ...wat zijn nou de besparingen die als je echt al die zorg concentreert oplevert... ...en dat blijkt eigenlijk nauwelijks besparingen op te leveren. En dat is ook wel begrijpelijk, want uh, je moet veel meer met patiëntenvervoer uh, rekening gaan houden... Uh, wat ook uit ons onderzoek komt, is dat een groot deel, zo'n beetje de helft van de behoefte aan spoedeisende zorg, komt uit het ziekenhuis zelf. Mensen die, oudere mensen die vaak meerdere aandoeningen hebben en uh, die uh, in het ziekenhuis liggen en misschien vallen en daardoor geholpen moeten worden. Ja, dat zijn allemaal uh, type... Eh, ...vormen van spoedeisen van eh, spoedeisende zorg, eh, die eh, als je dat in een beperkt aantal... Ziekenhuizen zou gaan concentreren. Dan moeten mensen dus veel verder gaan reizen. En uh, dat draagt niet bij aan de kwaliteit. Nee, dus, dus het gaat ten koste van de kwaliteit. En het levert eigenlijk niet, uh, niet geld op. Want dat wordt op een andere manier dan uh, weer uitgegeven. Uh, nou begrijp ik dat het voor ziekenhuis in Den Haag. Die, die zou dan volgens die plannen uh, de eerste hulp moeten sluiten. Uh, maar daar zeggen ze dat het allemaal nog volwaardig is. En, en dat ze de plannen van de verzekeraars nog niet uh, precies kennen. Dus hoe moeten we dat nou precies inschatten, dit verhaal? Nou, we hebben erop aangedrongen en dat doen de zorgverzekeraars nu ook... dat deze gesprekken in de verschillende regio's gevoerd worden. Want u snapt, het is natuurlijk heel anders of je bijvoorbeeld praat over een regio Amsterdam... of je hebt het over een dunner bevolkt gebied in Zeeland of Noord-Holland-Noord. Dus dat moeten de uh, zorgaanbieders, de ziekenhuizen daar samen met de zorgverzekeraars bespreken. En waar wij op aandringen is dat het ook een echte dialoog is. Uh, dat er vanuit de zorgverzekeraars ook oog is... voor zeg maar, de hele keten binnen het ziekenhuis. Want je kunt niet zomaar even een hoeksteen, zo'n spoedeisende hulp, eruit halen. Want het heeft ook gevolgen voor de rest van het aanbod in het ziekenhuis. En wat voor ons voor staat, is en doelmatige zorg... maar ook goede kwaliteit ja. voor zeker ook oudere mensen dicht in de buurt. Maar denkt u ook niet uh, aan uw eigen portemonnee? Want ik heb begrepen dat uh, 40% van de inkomsten van ziekenhuizen... komt juist van die spoedhulp. Ja, daarom zeg ik ook, het heeft direct een groot effect op... Uh, de uh, organisatie binnen een ziekenhuis, maar tegelijk uh, moet dan natuurlijk diezelfde hulp ergens anders plaatsvinden. En Het interessante is ook dat uh, algemene ziekenhuizen, wat kleinere ziekenhuizen, vaak ook juist heel efficiënt goedkoop zijn in een aanbod en uh, grotere ziekenhuizen zijn complexer, maar daardoor uh, vaak ook wat ja. Nou, voor hele ingewikkelde zorg zeggen we natuurlijk, dat is heel goed. Dat moet gebeuren. Uh, bijvoorbeeld als het om uh, ongelukken gaat. Trauma, zei dat. Uh, ja, dat is uh, zorg. Die moet je niet overal willen aanbieden. Uh, mensen die een hartinfarct hebben en gedotterd moeten worden. Ook dat moet je op een beperkt aantal plaatsen maar doen. Daar zijn we het ook mee eens. Ja. Maar ja. die kostenbesparingen zijn uh, nauwelijks aan de orde. Nog één ding, mevrouw Van Rooij, want de woordvoerder van de zorgverzekeraar zegt in de krant... dat het dichtstbijzijnde ziekenhuis niet altijd de beste hulp biedt. Gaat het dus over de kwaliteit. En dat het gewoon soms beter is om verder te reizen en om meteen de juiste specialisten te treffen. Daar zit wel wat in. Ja, daarom zeggen we ook, en dat geldt met name voor complexe zorg... waar je ook uh, bijvoorbeeld de apparatuur, alle voorzieningen voor nodig hebt... Uh, dat... Eh, willen wij graag, daar werken wij mee, de ziekenhuizen, om dat te concentreren. Dat is ook al gaande, maar eh, afstand is ook vaak heel belangrijk. En eh, dus eh, of je binnen 15 minuten of binnen een half uur of drie kwartier bij een ziekenhuis bent, dat kan ook net verschil uitmaken. En eh, natuurlijk, alle zorg wordt ook door de inspectie van de zorg heel goed bekeken en in de gaten gehouden dat overal dat aanbod goed is. Yvonne van Rooij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dank u wel. Goedemorgen. Tot 12 uur, de KRO en CRV op Radio 1. gold, klassieker uit 1977, dat was Lonely Boy. Marcel Dekker volgt vandaag de toernooidirecteur van het grootste schietpartij van ons land. Namelijk het Interschoot-toernooi in Sportaal Okkenburg in Den Haag. 200 schutters, die schieten de hele dag hun pistolen en geweren leeg. Ik hoor het al. Marcel, ga je ja, de finale je halen door? zelf? Uh, ik ga niet meedoen aan de finale. Oh. Het is nu ook definitief, ik mag niet schieten van Erbert IJzerman. Uh, hij heeft nog wel een 9mm thuis. Daar mag ik dan uh, op het strand uh, van de week nog wel een keer mee schieten. Maar niet hier in de hal. Waarom, waarom niet? Eigenlijk niet van die ja. nou, de wapens die we hier gebruiken zijn zo specifiek uh, voor, uh, voor de deelnemers gemaakt en op hun eigen houding en lichaam afgestemd... dat, dat is dus niet wenselijk dat je met een, een wapen van, van hun gaat schieten. Nee, om niet te vergeten dat die 190 mensen die hier aan het schieten zijn... op dit ogenblik ook graag met z'n 190 weer uit de sporthal van Oppenburg weg willen. Um, dan ga ik het maar aan iemand vragen die wel mag schieten vandaag... en dat gisteren ook heeft gedaan, Saskia Radersma. Met haar pistool. Zullen we er eens naar kijken? Want dat, uh, die apparatuur die heb ik van dichtbij nog niet gezien. Hier wordt ook meegeschoten, Saskia... Ja, klopt. Uh, nou, dit is een pistool. Het is kleiner dan een geweer en uh, je mag dit maar met één hand vasthouden. Ja. En het uh, geweer mag je met twee handen ondersteunen, dit niet. Ja, werkt ook op luchtdruk, hè? Ik zie daar zo'n cilindertje liggen die je hier ook kunt uh, bijvullen. Ja, klopt. Het uh, wordt uh, gemiddeld uh, 200 tot 250 bar uh, in de cilinder gepompt. Ja, en ik zie ook allemaal loodjes liggen. Wat is dit hier? Die loodjes die hier liggen. Um, dit, is, dit is extra gewicht voor op het pistool om het iets zwaarder te maken. Om, uh, omdat het uh, pistool heeft een uh, bepaald gewicht en ik ben nu weer bezig met training. Ja. Dan wordt... Zullen we even omhoog weer, want anders val ik uh, op mijn billen. Ja. Dan, wordt... Uh, ja. Ja, dan wordt het iets zwaarder en dan kan ik het gewoon stiller houden. Ja. Wij hebben, uh, of ik tenminste, heb hier al ontdekt toen ik hier door de hal liep... dat het wel om een speciaal soort mens gaat die deze sport beoefent. Iemand die een beetje in zichzelf kan keren. Ben jij ook zo iemand? Nee, je moet je wel goed kunnen concentreren. Dat is wel van belang. En je moet je wel uh, goed kunnen focussen. Maar ik denk dat dat voor meer sporten geldt. Ja? Ja. Want hoe gaat dat dan? Je staat dan op een gegeven moment bij die tafel met dat pistool in je hand. Gevaarlijke vrouw. <tie> Valt, <tie> <om mee. tie> Valt wel mee hoor. En dan, dan gaat dat pistool omhoog. Ja, je controleert gewoon eigenlijk alles wat je de afgelopen tijd hebt gedaan. Je techniek controleer je en eigenlijk hoort hier op zo'n wedstrijd alles op zijn plek te vallen. Ja, niet trillen? Nee, niet trillen. Dat, dat helpt niet. Nee. Het is ook een, een sport waar je toch wel de nodige concentratie... maar ook uithoudingsvermogen voor nodig hebt, Egbert. Want we zitten nu naar een wedstrijd te kijken... waarin, hoe was het ook weer, 60 schoten in 75 minuten moeten worden afgevuurd. Ja, dat klopt. Dat is voor de heren. Ik moet je voorstellen dat het geweer dat weegt ongeveer 5 kilo weegt. Tussentijds, na de schoten, zit ze dat wel even af op een steuntje... zodat ze wat, wat kunnen rusten. Ja. Maar je moet een behoorlijke fysieke inspanning leveren. Goed, nou ik blijf het toch nog wel even proberen hoor met dat pistool, want het uh, ziet er wel aantrekkelijk uit om dat toch nog even te doen. Al is het achter dit scherm hier. Uh, straks gaan we ook nog even praten met Rob Leuvering, topsportcoördinator van de Bond, over de kansen van onze Nederlanders binnenkort op dat EK in Moskou. En wie Marcel nou wil zien met zijn uh, geweren en pistolen, die moet even op onze... Die moet ons volgen via Twitter, want dan staat zijn foto op Twitter. En dat zijn, uh, mag ik wel zeggen, hele grappige plaatjes tot nu toe. We hebben ze allemaal boven ons bureau hangen. Dieven die hebben het in de regio Den Haag voorzien op bushokjes. Er zijn de afgelopen tijd 27 van die bushokjes gestolen. Waarschijnlijk door metaaldieven. Wim Hoonhout is van de politie daar in Den Haag. Meneer Hoonhout, goedemorgen. Ja, hele goede morgen. Hoe steel je een bushokje? Ja, opmerkelijk. Uh, uh, demontage, zoals je ook bij Ikea een pakketje koopt dat in elkaar kan zetten met een handleiding. Hebben deze mensen kennelijk de beschikking over goede apparatuur om zo'n uh, bushokje op een nette manier uit elkaar te halen? Want laten we zeggen, het wordt allemaal netjes gedaan. Het wordt, het wordt daar niet tegen de vlakte gerand en dan nemen ze de bruikbare delen mee. Nee, ik zei het vanmorgen al tegen mijn collega's, Ze zijn een gebit zonder tanden. Als je daar morgens aankomt bij zo'n bushalte, dat je dan gewoon ziet dat, je, dat alle aluminiumdelen, de, de, de het hekwerk rond de abri tot aan de zitting van de, van de abri zelf, die is ook van aluminium, ja, die worden gewoon weggehaald. En ze hebben daar blijkbaar het goede gereedschap voor om, om dat makkelijk te kunnen doen? Ja, ik kan me vertellen door de leverancier van, van die Abris dat dat nog best wel lastig is om het allemaal op een nette manier los te krijgen. En nou, deze huissluit leidt toch tot wel een hoop gedoe in de stad. Omdat we toch, nou ja, zoals u zegt, 27 Abris geheel of gedeeltelijk zijn gedemonteerd. Nou gaan de dagen voorbij dat ik de aluminiumprijs niet helemaal op de voet volg. Is het inderdaad lucratief om dat spul dan te verpatsen? Nou ja, kijk, de massa maakt het geld. Hè? Dus als je maar genoeg aanlevert, krijg je overal geld voor. En uh, ja, we zien dus dat uh, kennelijk de aluminium, aluminiumprijs dus danig, uh, interessant is... om op die manier daarmee aan de slag te gaan. Ja, zo zie je dus dat, uh, nou ja, dat uh, die abri's worden ge, uh, uit elkaar geschroefd. Ja, extra patrouilleren lijkt me. U houdt de boel in de gaten. Maar u vraagt ook het publiek om de ogen en oren open te houden. Is er een serielement van de daders? Nee, kijk, ik we natuurlijk wel denken. Kijk, s'nachts zie je vaak dat er bij zo'n api wordt gewerkt... en dan worden ze schoongemaakt door het bedrijf... of ze worden re reclameposters vervangen of anderszins. Hè, dus uh, dat mensen bij zo'n api s'nachts staan is op zich niet vreemd. Maar ja, als daar een busje bij staat... hopen we toch dat mensen hè, met het nieuws van vandaag... toch realiseren dat er misschien ook uh, iets anders zou kunnen zijn. Ja, dan één en twee bellen. Zodat we toch daar uh, een halt aan kunnen toeroepen. Want nu gaat er wel vanuit dat het echt wel een professionele bende is... inderdaad, met busjes... en dat ze dat in een snelle uh, tijd even doen, demonteren. Ja, en, en dan in lagen. dat vind ik vind wel een groot woord. Hè. Uh, we weten natuurlijk wel, en daar hebben we ook in de, in de grote steden mee te maken... Hè, dat met name uh, mensen uit Midden-Oost-Europa uh, daar toch uh, uh, interesse in hebben. Hè. Het is een, een handel die uh, makkelijk scoort. Ja, je kan het zo wegbrengen, niemand vraagt ernaar, niemand houdt iets bij. Ja, en uiteindelijk is het wel gevaarlijk. Hè, want bij zo'n abri, zo'n zo hekje staat er niet voor niks. Hè, ook ter bescherming van reizigers. Dus het is alleszins zaak om dat uh, te, te, te, te, te doen stoppen. Dank u wel voor de uitleg. Wim Hoonhout is van de Haagse Politie. De Ochtend. Standpunt NL. We hebben het deze ochtend over de stelling... Olympische sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. Waarop gereageerd wordt via Twitter bijvoorbeeld... Zwijgen is belangrijker dan meedoen. Wie dan zwijgt, stemt toe. Of Olympische sporters moeten helemaal niets doen. Of ze hadden er helemaal niet heen moeten gaan. Zo, wat reacties via Twitter. Wij gaan erover praten met Rob Geurts... voormalig bondscoach van de Nederlandse en van de Japanse bobslayers. Goedemorgen. Hai, goedemorgen. Popsleers zijn toch uh, kleurrijke figuren... die wel eens de publiciteit willen halen, maar niet hiermee? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Ik, ik, ik ben echt, althans, in ieder geval, dat is mijn mening... is van als jij uh, ja, met topsport bezig bent... en je bent met de Olympische Spelen bezig... dan, dan moet je gedachten echt totaal op de Olympische Spelen zijn... en niet met andere dingen. Maar goed, ook dat is nu een onderdeel van de Olympische Spelen geworden... Ja, dat vind, dat, dat vind ik fout. Ik, ik, ik denk zelf als atleet zijn dat een atleet eigenlijk alleen maar bezig is... althans een goede atleet alleen maar bezig is uh, met het winnen van die wedstrijd. Waar ze vier jaar lang voor bezig geweest zijn. En uh, inderdaad, ga je, ga je ermee bezig zijn, ga dan niet naar de Olympische Spelen toe. Want als je er wel naartoe gaat, dan moet je je op de sport richten... en je voor de rest overal van onthouden. Ja, 100%, procent. En ik denk zeker als een sport uh, met Bob Steva... natuurlijk ook een stukje gevaar bij, uh, bij komt kijken... moet je alleen maar geconcentreerd zijn. Maar denkt u dat het echt afleidt van, van je prestaties? Op het moment dat je een keer zo'n opmerking maakt? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk niet... Ik, persoonlijk zou ik zelf alleen maar met mijn sport bezig geweest zijn... en niet de andere dingen eromheen. Ja. En als je met die, al die andere dingen eromheen bezig bent... of het dan politiek of, of wat dan ook... Ja, dan, dan, dan, dan heb je in ieder geval niet de gedachte om, om die wedstrijd te winnen. Zeker niet waar je vier jaar lang voor bezig geweest bent. Dus dat het is gewoon, ik denk alle sporters die op dit ogenblik aanwezig zijn, en die serieus, laten ze ook serieus met hun sport bezig zijn, dat, dat, dat die echt alleen maar één gedachte hebben, is zo snel mogelijk uh, in ieder geval het eindpunt te halen en de wedstrijd te winnen. Maar we bellen u nu in Amerika, juist bijvoorbeeld, Amerikaanse sporters hebben al gezegd dat ze juist wel iets willen laten horen van zich. Nou, ik ben benieuwd. Ik, eh, ik denk als ik eh, de de, de, de Amerikaanse ijshockeyers. inderdaad met een uh, regenboogtrui of een regenboog op hun uh, in, in, in shirt zie. dan zeg ik van: oké, okay, wauw. Dan, dan, dan zal het effect hebben. Maar dat, dat, dat zie ik echt niet gebeuren. Maar dan hoef je prestatie er niet onder te lijden hebben? Ja, ik. ik, ik, ik, ik ja, ik, je bent. als je dus echt, als je echt puur met de sport bezig bent. Als je echt puur met, met je sport bezig bent, dan, dan ja. denk ik toch dat je prestatie eronder gaat leiden, 100%. Meneer Geurts, stel u bent nog bondscoach hè, en een van uw uh, bobbers zou zeggen van... nou, ik, ik wil toch zo'n vlaggetje op de bob schilderen. Zou u dat dan verbieden? Nou, ik denk dat ik niet, niet, ik zou niet als coach zijn, dus, uh, degene zal zijn. Ik denk dat dat het, uh, het Nederlands Olympisch Comité zal zijn. Want alles valt op dat moment eigenlijk onder de Olympische Spelen, maar... Ja, kijk, ik denk niet dat ik het zou verbieden, maar ik, ik zal in ieder geval ook wel weten dat op dat moment dat hij ja, in ieder geval niet 100% op dat moment met zijn sport bezig is, dat hij toch met andere dingen bezig is. En dat zou ik toch wel heel erg jammer vinden. Hoe wordt eigenlijk deze hele discussie gevoerd in Amerika? Niet, ik, ik word persoonlijk niet? op het ogenblik, ja, ik zit hier in Los Angeles, maar ik, ik, ik merk daar eigenlijk op dit ogenblik heel erg weinig van. Maar nogmaals, het is ook niet zo dat ik als Nederlander de, de Amerikaanse kranten en de Amerikaanse media ga uitpluizen. Nee, maar we horen dat bijvoorbeeld wel dat is... Cheryl Maas met haar uh, handschoenenactie gisteren... ze draagt wel vaker regenbooghandschoenen. En de vraag is nu, heeft ze nou een statement gemaakt door die echt zo richting die camera te duwen... dat dat internationaal wordt opgepikt, voor een relletje zorgt. Maar heeft u daar nog niks van meegekregen? Nee, ik, ik heb daar niks, uh, eigenlijk helemaal niks van gehoord. En ik wil ook eerlijk zeggen, ik vind het, uh, nogmaals, ik vind het op, op snowboarden toch altijd een... Uh... Ja, dat de snowboarders toch altijd vaak een hele andere ideeën hebben dan, uh, dan andere sporters, sporters zoals uh, schaatsers of uh, skiers. Of, nou, wat uh, doet uh, u daar nou mee? Nou, wat ik daarmee bedoel is van dit, uh, dat, dat, dat, dat, dat de hele snowboard cult zoals, het, zoals, dat, zoals dat heet, toch op een andere manier bezig zijn met topsport dan, uh, dan andere sporters. Minder gefocust? Uh, ja, het, het is meer alles alles gaat met uh, met uh, ik denk met met snowboarders dat alles veel losser gaat. En dat had ik ook over uit, over dranks en uh, feesten en dat soort dingen. Het is eigenlijk geen sport, vindt u? <laughs> Als ik het zo hoor. Nee, dat, oh nee, nee, nee, Ik vind het zeker een sport. Nee, dat, dat zeker. <laughs> ik wou niet zeggen, ik wil u wel staan, zien, staan, uh, zien stunt op zo'n snowboard. Maar... Ik, ik wou zeggen, nou, ik kan ook wat voor, wat voor, wat voor een uh, wat voor snowboarder ook, ook op dat moment natuurlijk ook is. Want daar zit er ook vrij veel verschil tussen. Maar ik denk dat de hele snow, uh, snowboardkult. Ja, toch iets anders is dan, uh, dan, dan, dan andere sporten. Op een andere manier staan ze in hun sport, dat het vaak hun talent is. Uh, die, die, die, die, die ervoor gezorgd heeft dat ze zover zijn. Okay. Wij gaan een, uh, een dikke oneens of een uh, dikke eens noteren... in ieder geval uh, op uw konto. Rob Geurts, bondcoach okay. van de Nederlandse en Japanse bobsleiders. Olympische maandag, sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. Dat is de stelling. U kunt blijven reageren 0800-1101 via de website www.stand.nl... twitteren met een hekje standpunt of uh, download die gratis app... 679 mensen hebben die moeite genomen, 59% eens, 41% is het oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu met Dorot tegens. Minister Plasterk gaat de komende dagen de vragen beantwoorden... over de kwestie rond onderschepte contactgegevens. Dat zei hij bij het begin van de ministerraad. En verder wilde hij inhoudelijk niets zeggen. Plasterk benadrukte dat er veel vragen zijn gesteld... en dat hij die samen met minister Hennis van Defensie gaat beantwoorden. Hij ligt onder vuur. Hij heeft de Kamer mogelijk verkeerd ingelicht. Voor- en tegenstanders van de intensieve veehouderij hebben gedemonstreerd in Den Bosch. Provinciale Staten vergaderen vandaag in het provinciehuis over strengere regels voor veehouders die willen uitbreiden. Protesterende varkenshouders zeggen dat alleen zij de prijs betalen voor duurzaam vlees. Ook Brabantse bewonersgroepen demonstreerden bij dat provinciehuis in Den Bosch. Maar zij protesteerden juist tegen de overlast door de veeindustrie. En Andy Murray doet volgende week mee aan het ABN Amro tennistoernooi in Rotterdam. Dat heeft de organisatie laten weten. Na het wegvallen van Stanislas Wawrinka heeft toernooi-directeur Krajicek met Murray, de winnaar van Wimbledon, alsnog een grote publiekstrekker weten vast te leggen. Wawrinka, de winnaar van de Australian Open, die meldde zich deze week af met een beenblessure. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog. Kees Kwaks. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam staat een auto stil bij Knoop en Diemen. Die auto staat op de rechte rijstrook vanaf Knoop en Muidenberg. drie kilometer file. En een kapotte de vrachtauto op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Vijf kilometer fietsen tussen knooppunt Velpenboek en, en knooppunt Waterberg. Twee rijstroken zijn dicht. De ochtend. Als u uw verkeersboete niet betaalt en voor de rechter moet verschijnen, dan moet u dat voortaan zelf betalen. En in het mediaforum spreken we vandaag met Medu van Hintem en Saïd El-Hatsch. En dan hebben we het onder meer over de moeilijke tijden die Twitter doormaakt. Financiële tijden dan wel te verstaan. Nu eerst de Love Song. Head on the water. You tell me to breathe easy for Met love song. De rechtsbijstand wordt uitgekleed voor mensen die gegijzeld dreigen te worden omdat ze te lang hun verkeersboete niet betaald hebben. Vanaf begin deze maand heeft de Raad voor rechtsbijstand besloten om de advocaatkosten niet meer te vergoeden als mensen de gevangenis in dreigen te gaan. Zo'n gijzeling gebeurt door het Centraal Justitieel incassubureau en het gebeurt alleen in het uiterste geval. Geert-Jan van Oosten, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de voorzitter van de Vereniging van strafrechtadvocaten. Uh, wat vindt u van die rechtsbijstand dat die wordt uitgekleed? Nou, ik ben moet ik zeggen, oprecht heel erg van geschrokken dat we uh, naar dit niveau zijn afgegleden. Dat was uh, als, als staat mensen achter de deur willen zetten, in de gevangenis willen plaatsen... zonder daar in die dat meest ingrijpende dwangmiddel uh, uh, geen advocaat toe te laten. Maar goed, als je hem gewoon betaald hebt, heb je nergens last van, lijkt me. Ja, maar dat zijn niet de gevallen die, waar, waar het hier om gaat. Hè. Het is een, uh, in dit soort gevallen vaak een enorme puinhoop bij het CJW... Um, rechters klagen daar ook steen en been uh, over. Die zeggen ook van ja, we krijgen heel vaak honderden zaken tegelijkertijd uh, binnen, uh, standaard gemotive gemotiveerd of standaard uh, uh, verzoekschriftjes. Uh, terwijl als je goed naar de zaak kijkt, zie je dat er hele bijzondere omstandigheden uh, zijn die maken dat gijzing helemaal niet aan de orde is. Dus ja, als je ook dan de, degene die uh, er, ervoor doorgeleerd heeft om die, uh, die, die zaken naar voren te halen, buitensluit, daar komt het op neer. Ja, dan betekent dus dat er heel veel mensen gewoon, uh, zonder dat daar enige reden voor is, uh, de gevangenis terechtkomen. Maar, maar de raad zegt ja, ja, dat kan eigenlijk wel prima, want uh, op zo'n rechtszitting wordt eigenlijk alleen maar gekeken wat je financiële positie is. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat klopt, dat klopt gewoon eenvoudigweg niet. Het punt is, uh, het is een administratief-rechtelijke procedure. Er moeten zogeheten beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen. En dat betekent dus dat er gekeken moet worden naar de individuele zaak. Dat gebeurt niet. Daar moet de advocaat aandacht voor vragen. En heel vaak, ik zou bijna zeggen, in de meerderheid van de gevallen, vinden wij altijd wel iets waardoor een rechter zou ze zeggen, ja, die gijzeling nu is niet nodig. Er zijn nog andere middelen die eerst moeten te worden uitgeput. En het gaat nogal ergens over. Hè? Iemand uh, per verkeersboete zeven dagen in de gevangenis plaatsen Maar vaak hebben mensen er meerdere, ook om goede redenen. Bijvoorbeeld ze zijn verkeerd opgeroepen, op hun naam staan. Dus dan gaat het vaak over weken lang achter de deur zitten. Ik begrijp werk er werkelijk niets van. Nee, 60.000 keer per jaar gebeurt dat. Een bevel tot gijzeling door het CJIB. Ja, af en toe zie je in de krant zie je een pagina staan met honderden namen erop. En die mensen moeten dan komen voor de kantonrechter... Ah. waar die vordering behandeld wordt. Dat zijn die advertenties. Ja, die, die kunnen. Ik ja. kijk altijd of er nog bekenden ja. bij staan. Ja. Uh, wat voor mensen zijn dat uh, dan die verder gegijzeld worden? Die hebben echt geen centen mak ook? Soms wel. Soms wel. Hè? En maar goed, als je niet kan betalen, dan hoef je ook niet te zitten. Want de gedachte erachter is: als je wel kan betalen, maar je betaalt niet, dan moet je zitten. Nou, daar valt iets voor te zeggen. Maar het gros van de gevallen: die mensen willen best betalen, maar bijvoorbeeld weten er nooit vanaf. Omdat het CIB bijvoorbeeld het verkeerde adres heeft gebruikt. Of bijvoorbeeld we hebben we voorbeelden gehad van iemand die uh, al jarenlang een auto die gesloten was op zijn naam had, had, had, had, had laten staan. Mm -hmm. uh, per ongeluk. En dus duizenden en duizenden euro's uh, verkeersboetes kreeg opgelegd gekregen. Daarvoor aandacht vroeg bij het CIB, maar echt alleen maar in de raden van het systeem. Blijft steken, niemand was bereid om daar individueel naar te kijken... Ja. Uh, nou weten we, we, we hebben natuurlijk eerder een discussie gehad tussen de advocaten en de plannen van uh, staatssecretaris Steven. Om, om die, die, die bedragen naar beneden te halen. Nou ja, dit, dit is ook in lijn daarmee. Want de overheid zegt, ja het wordt gewoon veel te duur om voor al die mensen een advocaat te betalen. Ja, maar weet u, ik denk dat zelfs Noord-Korea geen mensen opsluit zonder in ieder geval een advocaat naast te zetten. Als we dat niveau willen gaan bereiken, dan uh, wens de staatssecretaris veel succes. Maar we, we hebben toch een enige beschaving in ons dat we dat uh, op een zorgvuldige manier willen, willen afronden. Ja, dus gaat u weer staken met z'n allen? Nou, bijvoorbeeld, ik weet niet wat we gaan doen, maar uh, ik vind het zo plan. Dat uh, ik denk dat iemand die er nog even een tweede keer over nadenkt tot andere inzichten komt. En uh, dat vertrouwt de raad van reswijs van toe. Dank dat u even in de telefoon kwam. geert Jan van Oosten, voorzitter van de Vereniging van strafrechtadvocaten. De ochtend Mediaforum. En vandaag met Menu van Intem, freelance journalist en columnist bij de Volkskrant. Welkom. En voor het eerst hier Saïd el Harts, schrijver en opiniemaker voor onder meer Vonk. Het katern van de Volkskrant in het weekend. Ook welkom voor de eerste het keer dit in dit forum. Het is El Hadji. El Excuus daarvoor. Je bent opiniemaker, schrijver. Ja. Uh, nu volgens mij het meest in het nieuws met het boek Sta op en leef vader. Waar gaat het over? Um, het gaat over uh, deels over mijn eigen familie. Ik heb ze benaderd voor hele openhartige gesprekken over uh, allerlei dingen die, we, uh, die er in onze familie uh, zijn voorgevallen. En dat levert hele mooie uh, verhalen op. Uh, over uh, de patriarchale cultuur uh, waaruit ik uh, voortkom, het milieu uh, waaruit ik uit voortkom. En die openheid, wordt die dan door jouw omgeving ook heel erg gewaardeerd? Uh, steeds, en meer. Steeds, steeds meer, steeds meer. Ja. ja, zeker. Maar ik moest, moest je ze niet over de streep trekken dan He? om zulke dingen te vertellen? Want dat lijkt me helemaal niet passen. Nou, dat was dus hartstikke verrassend voor mij ook. Want ze, ze zeiden allemaal ja. En ik hoefde weinig uh, overredingskracht toe te passen. En wat dat was hun was... argument dan om dat wel te willen? Um, ja, hun argument weet ik eerlijk gezegd niet. Ik heb, ik heb het gevraagd, en uh, ik, heb gezegd wat, ik, ik heb verklaard waarom ik het wilde doen, en waarom ik het belangrijk vind om het te doen. En uh, ze stemden toe. Misschien dat ze juist ook heel erg op zaten te wachten. Dat ze het liefst zouden willen maar even op dat setje zaten te wachten. Want iemand moet het doen. Ja, misschien. Ja, nou ja, van... ja, het is trouwens niet... Um, ik heb één broer die wel wat huiveriger was. Want die, die vond dat ik wel veel uh, um, vertel over privacygevoelige kwesties. Er staan hele persoonlijke verhalen in. Er zitten hele persoonlijke verhalen in. Maar het gaat. Ja, mijn vader speelt ook. Of onze vader speelt ook een hele belangrijke rol. Uh, want het gaat om, om de dominantie van, van de man in, binnen Marokkaanse gezinnen. En sowieso binnen de Marokkaanse cultuur. En um, onze vader is al een tijdje geleden overleden. In, in het jaar 2000. En mijn broer vond dat ik um, uh, hem. Um, als het ware uh, prostitueerde. Ja. Dus dat, terwijl hij eigenlijk al overleden is. Dus hij vond dat, dat, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik hem moest ik, laten rusten. Ik vind rusten. nog even een dingetje interessant. Jij was net aan het vertellen over die reacties. Dat dat in het begin, toen jij begon te schrijven en een beetje naar buiten trad. Dat dat veel heftiger was dan nu. Want we hebben pas nog geleden weer zo'n discussie gehad. Van een paar jongens die ook een boek hebben geschreven. En die worden met, met de grond gelijk gemaakt. Ook door de, de gemeenschap waar ze uit voortkomen. Ja, nou die zijn er ook. U heeft het, neem ik aan, over de schrijver Mano Boezemoer. Ja. ja. Nou, Wat hij meemaakt Heus. nu, dat heb ik 13 jaar geleden ook meegemaakt. Met, met, toen ik debuteerde. Uh, met, uh, en toen kreeg ik ook nou ja, heel veel uh, ja, gedoe over me heen. Um, uh, alleen werd, waar hij nu een beetje door zijn familie. Of vooral door zijn ouders wordt uitgestoten. Uh -huh. Werd ik destijds niet zozeer door mijn familie. Die steunde me juist. Maar voornamelijk door uh, uh, mede-Marokkanen. Ja. Maar je, je zegt, zegt dat is minder geworden. Ja dat ja. is minder. Wat, nou ja, het is, wat je nu ziet is dat er meer sociale dynamiek is. Toen hoorde je bijna alleen maar de schreeuwers, de, de, ja. zeg maar de, de conservatieven. Ja. En nu zie je dat er wel degelijk steeds meer assertieve, progressieve Marokkanen zijn... die wel degelijk... Die ook van zich laten horen. Waardoor je dus niet hmm. alleen maar. Er ontstaat een debat met. Precies. Het is Inderdaad. met argumenten en niet alleen maar schelden. Inderdaad. Dat is, is, niet... is dat een, een, een generatie kwestie? Of heeft dat meer te maken dat. wat men meer gewend is geraakt in de loop van de tijd. om zich beter uit te spreken? Ik denk dat laatste, ja. ja. ja. Ik denk dat door, door. nou ja, wat we. Uh, we zijn onderhand heel wat gewend geraakt door. Uh, Pim Fortuyn en door Geert, Geert Wilders. En. Uh, ja, ik denk dat. Uh, dat het gewoon. Het is gewoon getriggerd. geraakt en gevoelig. Om, nu, uh, om mee te praten. Mm -hmm. het het heet hier Media Forum, ja. dus we gaan nu echt over de media praten. Ja. Uh, zo'n 3 miljard tv-kijkers die zullen vanmiddag naar schatting live getuigen zijn... van de openingsceremonie van de Winterspelen in Sochi. De sochi koorts daar hebben we last van. Sochi dan. En dan de Olympische Spelen. Na Sochi. De officiële opening van de Spelen. Sochi. De Olympische Spelen in Sochi gaan eindelijk van start. Ja, Radio Olympia is er uh, straks uh, op deze zenderstudio. Sportwinter Sochi vandaag. Even staat op. Jee. Dus, heb je er zin in, Melo? Uh, oh, ik heb er zo'n zin in. Vooral nadat ik gelezen heb dat... Uh, het uh, stadsbestuur van Sochi, de net opgeknapte sportschool... heeft gevraagd om de tribunes vol te krijgen... en de reiskosten betaald voor degenen die daar gaan zitten. Dus uh, wie weet kunnen we met een beetje geluk wat Noord-Koreaanse toestanden oh. zien. Onze Sven Kramer die wordt toegejuicht door ingehuurde figuranten. Ik vind het geweldig. Ja, ik zag ook al daar wel Nederlandse, uh, Nederlanders die kant op gaan met oranje schalen, Dus die en zijn er ook altijd. Die zijn er ook. Ja. Ja. Ja. Nou ja, jij goed. vindt het allemaal uh, te veel. Want je hebt een tijdje terug een column ook geschreven. Over uh, dat er veel vragen worden gesteld over de zware delegatie. Ja. Maar jij zei, er gaat ook een hele zware journalistieke delegatie. En daar kan je ook vraagtekens bij ja, stellen. Ja, daar kan je ook vraagtekens bij stellen, vond ik toen. En als ik nu hoor, uh, het zal uh, overal aanwezig zijn hè, op radio uh, en televisie. Nou, misschien kan dat ook wel een, uh, een tandje minder. Ja, hoe je het ook wint of keert, Het draagt toch uh, allemaal bij aan meerdere eer en glorie van uh, Poetin. En ik heb nu de indruk uit ook wat ik vanochtend even zag bij het, het eerste journaal. Dat uh, iedereen zo verplicht de Alinea gaat noemen. Van, oh ja, we moeten ook denken aan de homorechten en de transgenen. Een beetje zoals een hoop mensen het Onze Vader of het Wees Goed Maria doen. Ook mm. Nou, hebben we dat ook weer gehad. En dan gaan we verder nu over naar ja. de wedstrijden. Kijk jij dan uit, Said? Uh, nou, ik heb heel weinig met, met uh, grote sportevenementen. zo zei, ik niet zo heel veel met uh, het, het kijken naar, naar sport. Maar uh, ja, wat ik nu wel uh, erg interessant vind om te volgen, is om te zien um, hoe dat nou gaat lopen met Poetin. Want iedereen op de een of andere manier, en vooral zijn critici die verwachten dat hij er een enorme spektakel van gaat maken. wat alleen maar eigenlijk ter meerdere ere en glorie is van hemzelf. Uh, en uh, ik hoorde ook laatst iemand zeggen: Ja, dit, dit wordt een, een, een groteske uh, Poetin-show. waarin uh, we vooral zien hoe eigenaardig uh, uh, die man is. En ik zou het toch zo graag willen zien dat er eigenlijk, nou ja, Heel weinig wat dat betreft te melden valt. En dat het een, dat het een keurig georganiseerde uh, evenement is. Waarin uh, sporters uh, keurig hun, hun, hun prestaties kunnen leveren. En dat uh, ook Poetin de, het helemaal niet zo naar zichzelf toetrekt. en een ego-show uh, van. Ja, maar maakt. eigenlijk wat je nu al zegt: dat het een keurig keurig is, vind ik al een. Nou ja, opmerkelijk woord zeg maar in dit verband. Maar juist als alles heel gladjes verloopt en al het vuurwerk goed wordt afgestoken... en weet ik veel wat ze allemaal gaan doen, dan straalt dat toch juist op hem af. En heeft iedereen, nou ja, wat er dan buiten de hekken is gebeurd... nog gebeurt en nog gaat gebeuren... Daar, daar hebben we het dan nu even niet over. Het gaat nu om de sport. En dat, dat doet hij dan fantastisch. Want dat, dat is toch helemaal waar, want je, Ik zie verdurende reportages over de andere kant van de Spelen. Ik bedoel, uh, de hele, hele uh, Jelle Brandt-Korsjes die die serie maakt. Maar ook gewoon journalistieke bijdragen op radio-tv. Van, van verslaggevers die daar nu rondlopen. En ook met andere verhalen komen. Ja, en toch vind ik het een, een beter idee. Wat ik gisteravond uh, ook uh, hoorde dat de, de, de directeur van de NOC uh, NSF uh, zei. Uh, hoe heet hij? Die? Gerard, Gerard Dielissen. Dielissen, Dielissen ja. Uh, hij zei, nou, eigenlijk had er zeven jaar geleden zo'n hoop kabaal moeten uh, ontstaan over de keuze uh, om die stad. Jullie komen allemaal wel een beetje laat. Daar had hij wel een punt, denk ik, wel de situatie zeven jaar geleden misschien iets anders was. Hoeveel anders weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik heb wel de indruk dat de NOC, NSF en de IOC er een lesje uit hebben getrokken. En nu denken dat ze toch wel precies moeten kijken waar ze het gaan doen. En ik moet zeggen, als dat uiteindelijk de conclusie zou zijn. En als we straks kunnen zien dat dat echt consequenties heeft voor de volgende keuze van de stad of het land en het land waar de Olympische Spelen worden gehouden, dan is er al als bij elkaar wel wat mee uh, gewonnen. Dan, dan is het winst. Ja, ja. Nou, ik, dat vind ik wel. Ik, ik vind niet dat het een en het andere uitsluit. Je kunt heel goed uh, zo'n evenement in, in, in dubieuze gebieden houden... en tegelijkertijd het evenement aanwenden... om bepaalde misstanden aan de kaak te stellen... Anders die, die, die misstanden, krijg je nooit zulke grote podia om zulke uh, onderwerpen aan te snijden. Ja, aansnijden. maar dat is destijds over Beijing, China ook gezegd. En alles bij elkaar is dat toch eigenlijk helemaal niets uh, verbeterd in nee, hoort nee, maar Dat er is zelfs wat, dingen de zijn. Ik geloof het niet in. Nou ja, dat is wat, dat is wat ja, die dealers er gisteravond ook zei. We maar poetsen, van, we doordat die, doordat ja, die spelen nu zijn, wordt ja. er nu over gesproken. Ja, kan, ja, zo kan apparaat, je het ook bekijken. Als dat ja. uiteindelijk niks oplevert, zeg jij dan. Nee, en als het het wel oplevert dat daar de volgende keer met veel meer precisie... en dat ook de universele ethische principes die de Olympische ...beweging hoog in het faal heeft staan... ...als uh, daar ook een beetje rekening mee wordt gehouden... ...bij Houdt de keuze weven, al de keuze van de stad, lijkt dat me dat heel mooi. Een bewustwordingscampagne voor alvleesklierkanker... ...heeft in Groot-Brittannië tot grote verontwaardiging geleid... ...op posters en in een filmpje vertellen mensen die aan de ziekte lijden ...dat ze liever borstkanker of teelbalkanker hebben gehad. You just found out you have cancer. Pancreatic cancer. I wish I had testicular cancer. I wish I had breast cancer. Pancreatic cancer has the lowest survival rate of all 22 common cancers. But receives less than 1% of cancer research funding. Dat is een duidelijke manier van, uh, om geld te vragen. Boze reacties zijn er bij de Britten. Uh, Said, vind je dat terecht? Of zeg je een goede manier om hier aandacht voor te vragen? Ik vind het... Uh, ik vind, I like it. Ja, ik vind het echt een, uh, <laughs> een goede actie. Ja? ja, ik vind het een goede actie. Waarom? En ik snap heel goed uh, dat er inderdaad kritiek komt. En dat moet je ook... Willen. Je moet er ook. Die, die kritiek moet je ook opzoeken. Uh, want nu sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Uh, het is een win-win situatie, om zo te zeggen. Uh, niet alleen uh, gaan mensen worden mensen zich bewust van uh, de ziekte, uh, afleesklierkanker, maar ook juist door degenen die zich als het ware geschoffeerd voelen door deze campagne die gaan zeggen, ja, maar hallo, uh, uh, borstkanker dat is ook erg. Dat is ook erg. Ja. Weet je, en, dan, en op die manier gaan mensen over allerlei soorten kanker praten. Mm. En niet meer alleen over afleesklierkanker of borstkanker. Het is een geweldige uh, media-zet. Ik, Ik vind het onverkwikkelijk, smakeloos om een soort kankerhierarchie te introduceren. En had ik nou maar jouw kanker... we eindigen straks, of trouwens we eindigen straks... dat hebben we al gehoord bij bubbelokels Okkels, die bofkanker heeft. Ik weet niet of je zelf in je omgeving wel eens iemand aan kanker hebt zien wegteren. Ja, heb ik. Ik helaas wel. En uh, nou, ik moet je zeggen, wat ik daarvan heb meegemaakt... dat gun ik mijn ergste vijand nog niet. En dat was iemand die overleed aan uitgezaaide borstkanker. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen in privé... wat ook de, de initiator van deze campagne heeft gedaan... heeft gezegd, God, had ik maar een andere vorm van kanker. Ik kan me voorstellen dat je dat verzucht... Maar onder je vrienden, onder je familie. Campagne, maar het is iets heel anders om daar een publiekscampagne van te maken. En zo ongelooflijk veel mensen te schofferen daarmee... voor het hoofd te stoten en hun verdriet niet serieus te nemen. Ik vind het echt heel kwalijk dat er een kankerhierarchie wordt geschapen. Want is op dat ook niet manier. het effect het wat je ermee je. Ik geloof niet dat er een, dat er een hiërarchie wordt geschapen. En zo klinkt het natuurlijk wel... Dat spotje. zo klinkt het wel, maar ik denk dat het op die manier uh, ontlok je natuurlijk ook de nodige reacties. Ja, maar en, dat is. En, en, en, en juist die reacties, daar moet je ook op vertrouwen dat die er ook gaan komen. Ja, maar dit is echt een verhaal van het doel heilig te middelen. En dat betekent dat je de deur openzet voor allerlei soorten van schofferende en, en nare campagnes. Want hoe schofferender en nader het is, hoe meer erover gesproken zal worden. Dus dan is dat altijd goed. Daarom vind ik het altijd zo'n waardeloos criterium. Je moet er je eigen normen bij hanteren. En dat er heel veel over gesproken wordt. Ja, nou ja, wat ik net zeg, hoe provocerender, hoe akeliger je de dingen voorstelt. Hoe meer publiciteit zal halen. Dus dat vind ik echt geen argument. Want we hebben hier een tijdje geleden natuurlijk ook de campagne gehad van KWF Kankerfonds voor hulpverleners. Die werden daar ook. Heel naar in neergezet. Dat er veel te weinig. Eigenlijk was dat de bedoeling ook om aandacht te vragen. dat er te weinig goede begeleiding is. Vond je dat ook smakeloos? Of kan dat nou, dan wel mee doen? Ja, dat vond ik lastig. Want vooral ook. Ik had graag alle filmpjes gezien. maar ze hebben ze heel snel weggehaald toen. En dus ik heb maar één ja, maar filmpje een kankerpatiënt echt belachelijk gemaakt. Ook. Nee, ik vond niet dat de kankerpatiënt belachelijk werd gemaakt. maar de hulpverlener. die op een enorme lompe manier met die kankerpatiënt uh, omging. Maar kennelijk is, is die boodschap helemaal niet, niet goed. Uh, ja, ze hadden hem wel een paar getest. zeiden ze destijds. Ik vind dat overigens dus eigenlijk wel weer iets wat hier los van, uh, van staat. Dus ik vind het zelf lastig te beoordelen. Nee, het werd ook maar al is het makeloos dat... gezien, net als dit nu. Maar dat vind je, ja, dat jij dus smakeloos. niet smakeloos. Nou, ik zeg al, dat vind ik lastig te beoordelen. Dit filmpje is een filmpje wat je helemaal uit kunt zien. En daar heb ik een paar fragmenten van gezien. Op basis van een paar fragmenten. Ik bedoel, ze zullen het niet voor niets teruggetrokken hebben. Ze zullen er heel veel negatieve reacties op hebben gehad. Maar wat ik hier jammer aan vind. Als ze die twee zinnetjes. Die man die zegt: had ik mijn teelbalkanker. En die vrouw die zegt: had ik mijn borstkanker. Als ze die eruit hadden gehaald. Ik weet niet of jullie het filmpje hebben gezien. Zoek het anders even op, op Google. Het is heel makkelijk te vinden. Het is verder een fantastisch filmpje. En het heeft ook zonder die twee zinnetjes. Een enorme impact. Op mij in elk geval wel. Dus het is gewoon jammer. Zullen we nog heel kort even over Twitter hebben? Twitter jij, Saïd, of niet? Uh, ja, maar heel weinig. Ja, ik gebruik het wel, maar heel, ik ben meer een Facebooker. Oké, okay, Melo wel, die, die volg ik ook. Ik kan niet zonder Twitter. Nee. En nog een keer ophef nu over Twitter. Hè? Ik ben heel benieuwd hoe dat af te zeggen nu van... Oh, een Twitter en de gebruikers lopen weg. En, uh, en het aandeel klapt in elkaar enzovoort. Maar, 24% minder waard geworden op de beurs, uh, Twitter-aandeel. Ja, Topman, maar... Topman zit niet bij de pakken neer en is vastbesloten... Nee, maar Jurgen... Als om als Twitter je nou... een betere Twitter te maken, zegt hij. Maar als je nou nagaat, in november was de introductiekoers 26 dollar. Toen zeiden mensen, wauw, dit gaat helemaal als sky high. Toen was het omhoog naar 45 dollar. Uiteindelijk is het nog een keer doorgeschoten naar 65. Nu staan we op 50. Dit is nog twee keer de introductieprijs. Het aantal gebruikers is afgelopen jaar met een derde toegenomen. Zeggen analisten van oh, dat valt tegen, want ze hadden 38 procent verwacht. De verwachtingen zijn zo enorm opgeschroefd. Dan moet het daar zo tegen. Dat zijn al die financiële dingen, maar je hoort toch ook in het gebruik. Jij zegt het ook al. Ik gebruik het eigenlijk. Ik volg dus wel, maar ik zit Twitter zelf niet. Is Twitter alweer voorbij en zitten we alweer aan andere dingen te kijken? Dat geloof ik niet. Het geloof ik niet dat, dat dat soort berichten hebben altijd iets, iets heigerigs, vind ik. Er is zo vaak ook, uh, ook ten aanzien van, van rock en roll muziek of ten aanzien van de roman wordt ook wel eens gesteld: van ja, de roman is dood. En het, het is helemaal niet dood. Of vinyl, weet je wel, net, toen de cd's opkwamen. Vinyl is nu weer vinyl, terug. Vinyl ja. is hartstikke ja. terug. Ja. En ik, ja, ik denk, ja, je hoeft helemaal niet gelijk te gaan... moord en brand te gaan schreeuwen... als, als het aandeel van, van Twitter ja. of van, van Facebook een beetje dalende ja. is. Kijk vooral naar uh, het gebruik van... Uh, Twitter maakt denk ik een kwaliteitsslag. Dat al die ook... ook ik zou me niet verbazen als veel meer kinderen er weer afgaan. Het was al niet zo heel populair onder de jeugd. Maar je ziet dat uh, het, het informatie delen elkaar... Uh, op relevante artikelen. Mm -hmm. uh, ik denk dat, dat je daar een soort schrift in krijgt. En dat zou kunnen leiden tot een uh, minder fanatiek gebruik. Omdat je niet meer elke schreeuw rapporteert. Hè, ja. Wat sommige mensen wel deden. Ik ga nu eten. Maar wel een, uh, ja, precies, maar wel een, een, een gebruikers die uh, een, een, het veel meer kwaliteit uh, zullen geven. Ja. Twitter jij even iets leuks over dit mooie mediaforum? Nou, ik denk het wel. Ja, dat is dus okay. zo'n plezier was om bij af. jullie te zijn. Uh, en jij oh. komt gewoon nog een keer weer terug, goed? Oh, graag. Hadji maakt dus zijn debuut in dit mediaforum. En Melo van Hintum is er al vaker en uh, jullie komen zeker terug. Hartelijk dank voor nu. De stelling vandaag in stand.nl is... Olympische sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. Bijna 800 mensen hebben al gestemd op de site. 59% is daarmee eens, 41% is het ermee oneens. Want die het ermee oneens is, dat is Gordon. Goedemorgen. Even kijken, hebben we... Oh, Gordon hebben we nog niet aan de telefoon. Dus we gaan eerst eventjes naar andere bellers toe. Goedemorgenstand.nl Hallo, goedemorgen. Ja, hallo. Geen Gordon, maar u hallo. bent net zo welkom, hoor. Om te zeggen ja, wat nou, u van de stelling ja, vindt. Dankjewel. Ja. Ik ben het ermee oneens. Absoluut. En waarom? Omdat uh, politici gaan wel naar de Olympische Spelen om te kijken. Dus wat doen zij dan daar als een, als een sporter zelf... niet zijn eigen voorkeur of zijn eigen gevoel mag uitleggen? Hoe bedoelt u dat? Nou, een, uh, politici gaan wel met uh, hoge op. Uh, ja, gaan richting de Olympische Spelen uh, ja. doen daar heel erg van politiek. Maar als ze spelen inderdaad gewoon in Spelen blijven... moet ook helemaal geen politiek zijn. Nee, maar het gaat nu om, de, ik, om de sporters zelf, hè? Of die op, zich... hè? Maar ik, nou, ja, maar ik denk dat als jij gewoon... Uh, uh, uh, als je gaat kijken naar wat de, wat de, de kenmerken van de spelen zijn... dat iedereen zichzelf mag zijn en ook moet zijn... mag een speler ook daar zichzelf zijn. Dus ook okay. zich uiten zoals hij wil. Duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Goedendag met je Dijk. Nou, ik denk dat ze zich moeten onthouden van een, uh, welk statement dan ook. Want ze zijn daar om te sporten. En je mag, wij mogen niet van hen verlangen dat ze zich daar druk gaan maken over, over, over homo's. Hoe, hoe vervelend dat het ook is. Kijk, we hebben hier in Nederland uh, een hele grote groep mensen die precies weten wat anderen moeten en wat ze niet moeten. Maar als ze het bij onszelf te raden gaan, pakken nou bijvoorbeeld asielzoekers. Ze hebben een uitgesproken mening van ja, nee, die mogen niet binnen. Mm -hmm. Ik vind het misschien een vergelijking, maar het is zo is so makkelijk om te zeggen: sporters moeten dit, sporters moeten dat. Nee, sporters moeten sporten. En dragen ze in godsnaam niet iets op waar, wat ze eigenlijk niet kunnen verdienen. Dus u ben blij dat het gaat beginnen vanmiddag. Ik ben best blij dat gaat beginnen. En als je En als je dan toch zo'n grote brok wilt aantrekken en zegt van joh, we maken een uh, uitgesproken standpunt in, in, in verband ja. met, met homo's of wat dan ook, moet je gewoon niet meedoen. Oké, okay, dank u wel. Olympische sporters moeten zich onthouden van een politiek statement. U kunt blijven stemmen. 0800 11 01. www.standpunt.nl. En wij zoeken even het nummer van Gordon. 035. Nee. Tot zo.